Marianne Hageman met het NOS-journaal. De Keniaanse president Kenyatta ontkent dat de Somalische terreurgroep Al-Shabaab achter twee aanvallen zit op een kustplaats. Bij de aanvallen zijn meer dan 60 mensen omgekomen. Volgens Kenyatta zitten lokale politieke netwerken achter de terreur. De uitspraak van de president is opmerkelijk, omdat Al-Shabaab de verantwoordelijkheid voor de eerste aanval van zondag heeft opgeëist. Volgens Keniatta gaat het om etnisch geweld en is er bewijs dat lokale groepen betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van de gruwelijke misdaden. Patiënten krijgen wel degelijk de medicijnen die door de arts worden voorgeschreven. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen reageert hiermee op een onderzoek van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenverdeling, waarin staat dat dit niet altijd het geval is. Ziekenhuizen moeten sommige medicijnen zelf betalen en zouden daarom op zoek gaan naar goedkopere alternatieven. De Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat het onderzoek niet wetenschappelijk is onderbouwd en dat patiënten onnodig angst wordt aangejaagd. De brand in het Groningse dorp Beerta, waarbij zaterdagnacht twee mensen om het leven kwamen, is aangestoken. Dat zegt de politie na forensisch onderzoek. Bij de woningbrand kwamen de bewoners, een 75-jarige man en een vrouw van 71 om het leven. Een buurman probeerde hen nog te redden, maar dat lukte niet, omdat het vuur al te ver was verspreid. De woning is volledig uitgebrand. Hartpatiënten die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse... wordt gevraagd zich te laten onderzoeken tijdens het wandelevenement. Het Radboud-UMC wil weten hoe deelnemers reageren op zware inspanningen. Volgens het ziekenhuis doen behoorlijk veel mensen met hartfalen mee aan de Vierdaagse. In het ziekenhuis vinden ze dat opmerkelijk omdat het een ernstige aandoening is. Van de wandelaars wordt het gewicht, het vetpercentage en de bloeddruk gemeten. Ook wordt er een echo gemaakt en bloed afgenomen. Het weer, vooral in het noorden geregeld zon, maar in het zuiden en zuidoosten blijft het vaak bewolkt met kans op een enkele bui. Morgen een mix van wolken en zon met overal kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand maan bij de ANWB. De avondspits is begonnen. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat Viede bij Knoopend Kleinpolderplein 2 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 2. Verderop bij Moordrecht 4. En de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. bij Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza. In Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. Leef je lekker uit en zie je In zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Cirkel ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels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 When I get down, I'ma luck I hide behind my eyes In Hollywood to say What you know, but who you know, you need to know someone to know no one. When I get down, I'ma luck a roll up and roll around about my lonesome, lost some years. I used to know I know my fate like bullets in a shotgun. When I get down, I'ma luck, I high behind my eyes, In Hollywood to say What you know, but who you know, you need to know someone to know no one. When I get down, I'm a luck, and roll up and roll around of a my lonesome lost some years I used to know I know my fate like bullets in a shotgun. She loves to dream, living in and off and out of minor space. Of time she takes a line, of lies of life away. You might just say she stays to go nowhere. Midnight scenes from an old romantic movie. Usually you'll be there today. I say was different. I can take you with you wondering if you wanna go there.